Het nu volgende verhaal over de wind der verandering is uit het leven gegrepen, want tenslotte gaat het erom uit welke hoek de wind waait. Uit de ene hoek, waar een generaal recht en orde nastreeft, of uit de andere, waar een KD gelijkheid eist. Moet men meewaaien of bal staan? Nelly Vrijda vertelt de winterverandering. In het noordwesten waar de zwarte bergen in zee uitlopen... ...bevindt zich een diepe kloof die weigat genoemd wordt. Oude zeelieden zeggen dat daar de orkanen geboren worden... ...maar de geleerden spreken dit tegen. Wetenschappelijk is slechts vastgesteld dat het er altijd waait. Uit het zuiden wanneer de wind van zee komt en uit het noorden wanneer het een landwind is. Een prettige plek is het dan ook niet. Reizigers en toeristen nemen een andere weg wanneer ze naar het noorden moeten en schepen blijven ver uit de buurt van de klippen die de kust onveilig maken. Toch staat er een vuurtoren op de uiterste punt van de rotsen is een sterk bouwwerk dat eeuwig door de elementen gegezeld wordt en dat bij het vallen van de avond een onzeker schijnsel over de branding werpt. Op de ochtend dat dit ware verhaal begint, kon men de vuurtorenwachter, het Misser, op zijn omloop aantreffen. Zoals zijn gewoonte was, praatte hij tot zichzelf om het spreken niet te verleren, want de beklagenswaardige was door de overheid vergeten en nimmer afgelost. ...zodat het tot eenzelfigheid vervallen was. De wind gaat omlopen. Geen wind zonder keerwind. Dat brengt verandering, zitten. Dat brengt verandering. De vuurtorenwachter schuifelde met fladderende baard over de omloop... ...totdat hij een blik landinwaarts kon werpen. Daar beweegt iets. Daar komt een tuig aan, zippen. Daar beweegt iets. Het valt me bitter tegen. Is dit nu de kustweg naar de badplaats waarvan ik me zoveel had voorgesteld? Na alle spanningen waar ik de laatste tijd ben blootgesteld, had ik echt behoefte aan een prettige vakantie. Spelen varen in de zomerbries, dat is wat mij voor ogen zweefde. Maar waar is het strand? Zie jij iets dat erop lijkt, jonge vriend? Misschien hebt u een verkeerde weg genomen, heer Olly. De diepe kloof waar we overheen kwamen is het waaigat. En daar worden de orkanen geboren. Mooi is dat. Natuurlijk, krijg ik de schuld weer. En dat terwijl het allemaal van de kracht komt. Deze weg staat er niet op, bedoel ik. En jij zegt ook niks. Zodat we lelijk verdwaald zijn. En mijn benzine is haast op. En uw zenuwgestel ook. Daar is een vuurtoren. M misschien kunnen ze ons daar helpen. Hier heerst een orkaan. Daar kan ik helemaal niet tegen. Als we geen hulp krijgen, bedoel ik dat. Dan vergaan we. Joehoe! Is er iemand? Laten we de trap opgaan. Als hier iemand woont, zal hij boven wel zijn kamer hebben? Oeh, zo bent op trap. Oh, echt vermoeiend. De orkaan is op, op, mijn, op mijn luchtpijp geslagen. Een versterkend maal, anders, anders red ik het niet. Is dat de aflossing? Huh mijn naam is Olivier B. Bobbel. Geen aflossing, nee. Wij zijn verdwaalde reizigers en we zoeken de weg. En voedsel en benzine natuurlijk. We, we zullen ervoor betalen, dat spreekt. Dat spreekt. Geen aflossing, Nee. Nee. Zippen, misser, wordt niet afgelost. Jullie kunnen een vis krijgen. Want het is lang geleden dat ik een levend wezen gesproken heb. Lang geleden. Maar benzine is er niet. Ik stook het vuurtorenlicht met aanspoelend wrak hout. Kom binnen. Heer Olly en Tompoes werden binnengelaten in een kaal vertrekje. En even later zaten ze op een bank van een slordig geroosterde vis te genieten. Dat smaakt heel goed, werkelijk. Eh, eenvoudig, maar, eh, maar eenvoudig bedoel ik. En eh, nu, eh, wat nu? Hoe komen we hier weg zonder benzine? Wachten op aflossing. Dat doe ik ook. Oh. Alleen komt hij niet. Hmm. Lopen kan ook, geloof ik. Maar de weg is lang en gevaarlijk. Ja. Heel gevaarlijk. Ja, dat hebben we gemerkt. Teruglopen zal heel vreselijk zijn. Ik heb een tere gezondheid, moet u weten. Maar is er geen scheepje waarmee we langs de kust kunnen varen? Spelen varen in de zomerbries. Dat zou veel van onze ontberingen goed kunnen maken. Wat jij, jonge vriend. Hmm. Een scheepje. Ja, Ja. Er hoort een boot bij de uitrusting hier. Nou, maar een zomerbries is er niet. De wind waait noord of zuid. Mm. Noord of zuid. Mm. En als de wind omloopt, ontstaat er een maalstroom hier voor de kust. Oh. Een huilende draaikolk die naar wereld voert. Dat is levensgevaarlijk. Als de wind omloopt. Ach, kom. Van zo'n kolk kunnen we geen last hebben. De, de wind loopt niet om, bedoel ik. Die blaast al maandenlang van dezelfde kant. En het is nu trouwens nog maar een briesje. Kom maar aan, heer Misser. Laat ons dat scheepje zien. Ik zal er goed voor betalen... als de oude schicht hier zo lang mag blijven staan. Oh, net wat ik zoek. Een mooie oude roei. Luister, hm? het is nu windstil. Ja. Hij gaat omlopen. En dan moet ik altijd aan het oude vers denken. Oh. U weet wel. Als je KD zingen hoort, komt de wind uit Noord. Maar komt de wind uit Zuid? Dan trekt Obel Rippel uit. Windwest. Rust-rest. Ja, ja. Uh, hier is wat geld. Uh, stap in, Tompoes. Uh, ik volg je. Uh, uh, wat een onzin. De eenzaamheid is die oude heer Missen natuurlijk in de te slagen. Dat soort bakerijen zegt Joost ook op het top. Oeh, dit is pas spelervraag in de zomerzon, wat, wat jij? Al spoedig was de roeiboot de klippen gepasseerd, en daarna lag de zee voor hen, glinsterend in het zonlicht. En nu ferm geroeid. In het zuiden wenken de stranden, en hoe eerder we daar zijn, hoe prettiger. De beweging zal je goed doen, jonge vriend. Ik denk wel eens dat je te veel een zittend leven leidt. Trouwens, het water is zo glad als een spiegel zodat er geen kunst aan is. Als u slag ja. houdt, dan gaat het gemakkelijker. Ja. Zo gaan we alleen maar in de rondte. En veel verder komen we niet. O, ook dat nog. Verwijten. En het is toch al zo warm. Zonder wind bedoel ik. Ik had mijn spelenvaren heel anders voorgesteld. Als er nu een fris briesje was. Ja, dat komt. Kijk maar naar de lucht. De wind loopt om, ziet u wel. Dat is niet zo mooi. O, een aardig gezicht, die drijvende wolkjes. Wat is daar niet mooi aan? Als de wind omloopt, ontstaat er een draaikolk hier voor de kust. Dat zei de vuurtorenwachter. Die ouwe kletste onzin. Hij liep met molentjes door de eenzaamheid. Wie heeft nu ooit van zo'n draaikolk gehoord? Wat zou dat dan zijn? Oh, een leeglopend bad of zo. Niks bijzonders. Oh, nee. De, de, de, de, de, de Kork? de de de de de kolk, de de de de Marco. Koeien, we, we Op het eiland Wirrel waait de wind uit het zuiden, als hij niet uit het noorden waait. Andere winden zijn er bijna niet. Dat is een eigenaardige speling van de natuur die de wetenschap nog niet verklaard heeft. Op deze morgen blies er voor het eerst sinds lange tijd een zuiderbries uit de zee, die de vloed hoog opjoeg en het strand met wrakhout en ander aanspoelsel ontsierde. De eerste die het ontdekte was de vogel Dilemma. Die altijd een beetje onrustig was als dus de wind omliep. Uh, hier is het iemand niet voor de wind gegaan. Ze hebben de wind van voren gekregen. Schipbreuk, wat komt ervan? Uh, uh, wie hebben we het? Wel, wel. Het is een slechte wind die niet goed brengt. Oh, oh, oh, hoe laat is het? Waar ben ik natuurlijk? Hoe, hoe kom ik hier? Op de oh. wind, verandering. Uh. Welkom op Wirral, op zuid zou ik willen zeggen. Ah! Wij zijn schipbreukelingen. Ah. Tompoes loopt daar alweer. Zo is de jeugd. Maar ik, Olivier B. Bommel, heb een tegenstel en, en ben er slechter aan toe. We, we zijn vergaan in een draaikolk toen de wind omliep, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. De wind waait uit een andere hoek. Men kan beter zijn de zijde naar de wind zetten. Anders komt er naarigheid. Ik, ik waarschuw maar even. Wat bedoel je? Wat voor naarigheid? Ik voor mij heb genoeg ellende gehad en ik verlang alleen maar naar een warm bad. Is hier ergens een gastvrije herberg? Narigheid komt er als je tegen de wind ingaat. Je, ik, ik ken je richting niet, maar je kan beter doen als ik. Wat bedoel je? Ik ben vogel Dilemma. En zoals de wind ja, ge... waait, waait mijn jasje. Ah, ja. Ah. Hmm. Vreemde vogel. Bah, een figuur zonder hart. En een ruggengraat heeft hij ook niet. Ma maar Mij... daar naderen enkele lieden die uit verme hout gesneden zijn. Zoet ze zien. Af in de. Houd! Huut! Oh. generaal van het Zuid-Wereldse Bevrijdingsleger. Oh, wat is uw richting? Uh, uh, uh, daar ergens, uh, generaal Gevel. Uh, een herberg bedoel ik. Uh, we zijn verdronken, zodat we erg nat zijn. Neem de ja, dingen. Laat uw papieren zien. Papieren. Het geld is een, een beetje nat geworden. Ik, ik ben een schipbreukeling. Uh, Bommel is mijn naam. Uh, maar het heeft nog wel waarde. Het geld, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, uh, kijk, uh, dit is mijn lidmaatschap van de kleine club. U, u weet wel. Uh, eigenlijk zoek ik een plek om mij te drogen. Geen papieren dus. No. Afvoeren naar het kasteel. Om bevraging huh? door veiligheidsdienst. Mars. Ver was tompoes nog niet gezien. Maar toen heer Olle werd opgebracht, kon hij hem natuurlijk niet alleen laten. En ongerust liep hij achter het groepje aan. Al gauw kwam er een vervallen toren in het gezicht en daar werd de ongelukkige heer naar binnen geduwd. Hij bevond zich nu in een kaal vertrek waarin een oud bureau stond. Daarachter zat iemand die zich een zwarte hoed in de ogen had gedrukt. Maar hij bommel meende hem toch te herkennen. ...generaal Repel. Ik, ik, ik begrijp niet. Ik bedoel, ik, ik protesteer. Men kan een heer niet ongestraft. Ik ben het hoofd van de veiligheidsdienst. Obol oh. Repel. U kunt gaan zitten. Oh. Wat is uw naam? Ja, dat heb ik al verteld. Dit alles is heel vreselijk voor iemand die... Adres... Uh, Bobbelstijn natuurlijk. Da daar leid ik een prettig, rustig leven, vol mooie gedachten. En daarom. Politieke beginselen? Uh, ja, maar dat zeg ik toch net. Vo vol mooie gedachten, zei ik. Aan uh, politiek doe ik niet, bedoel ik. Hoe kan dat? Uh, heel gewoon. Ik, ik ben een heer van Stand en wij bemoeien ons niet met de politiek. Huh, ze zoeken het maar uit, bedoel ik. Uh, daar betalen wij tenslotte belasting voor. Wat is een heer van stand? Wat bedoelt u? Nou, dat, dat, dat is iemand die, die, die strijdt voor recht en vrijheid en zo. Kijk, ik, ik ben lid van de kleine club, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier, met die portefeuille. Ja. Buitenlands geld. Waarom hebt u dat bij u? Een heer heeft altijd geld bij zich om goed te doen en dat soort dingen. U mag er best wat van hebben. Als ik maar een warm onderkomen krijg na alle ontberingen... U bent hier aan het goede adres. Hier op Zuidwirrl is de polver aan de macht. De partij van orde, vrijheid en recht. Wij weten wat goed is voor het volk. En het enige wat wij vragen is gehoorzaamheid. U zult het hier best naar uw zin hebben. Dit ordelijke vooruitstrevende eiland is net iets voor een... Uh, uh, hoe noemt u dat? Een heer van stand. Ik ben Obol Repel. De grote bevrijder van het vaderland, die orde en recht gebracht heeft. Mm. Als u zich maar aan de wetten houdt. Leven, orde, vrijheid en recht! De soldaat die voor de deur op wacht stond, trok zich van het gebrul niets aan. Maar Tom Poes begon ongerust te worden. De bommel heeft moeilijkheden zo te horen. Ik kan beter eens gaan kijken wat er aan de hand is. Halt! Auw! Tom Poes krabbelde beduust overeind en zodoende voelde hij achter zich een haak in de muur. Daaraan was het touw van de lantaarn bevestigd die boven de deur hing en dat bracht hem op een idee. Hij maakte snel de bevestiging los en sprong naar de deur. De dienstplichtige wilde hem opnieuw tegenhouden, maar hij werd op de helm getroffen door de boven hem hangende lantaarn. Voordat hij wist wat er gebeurde, was zijn gelaat ontsloten door de tralies van de metalen lampenkap. Natuurlijk wachtte Tompoes niet hoe de soldaat dit zou verwerken. En hij stond al in het vertrek. Hey Olly. Wat? Arne. Wie is dat? Is dat uw knecht, heer Bommel? Wat mankeert hem om zomaar binnen te lopen? Hij kent zijn plaats niet. Hoe kan men zorgen voor orde, vrijheid en recht als niet iedereen zijn plaats kent? Dit is Tompoes. Ik... Ik, ik bedoel, je hoort het, jonge vriend. Je ongebanierdheid is erg ongepast. Ja. Zo ben ik je niet voorgegaan. En dat terwijl generaal Repel zal zorgen dat we een gepast onderdak krijgen. Werkelijk, we moeten ons aan de regels houden. De overheid hier weet wat goed voor ons is. Wat is er met mijn dienstplichtige gebeurd? Huh? Zwijg, Arne! Zorg voor logies van deze aanzienlijke vreemdeling en meld je dan voor straf in de kazerne bij de generaal. <truimert> Een ongepaste vertoning. Wat doet een soldaat van de vrijheid met een muilkorf voor? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik ben bang dat het mijn schuld is. Ik dacht dat u in moeilijkheden was en daarom heb Heel ik... ongepast. Je moet je niet met politiek bemoeien, jonge vriend. Leer dat van mij. President-generaal Repel heeft zijn vingers in alle pappen van dit land. En zo'n kranige heerser weet wat goed voor ons is. Trouwens, wat bedoel je met moeilijkheden? Natuurlijk begreep hij direct dat hij een heer van stand voor zich had. Oh, je zult zien dat we prettig verwend zullen worden. Mij is een goed hotel in het vooruitzicht gesteld. Grand Hotel Wirrel was in andere tijden een volkslogies en gaarkeuken geweest. En omdat mevrouw Cadet, de directrice, niet veel geld had... ...was er weinig aan de inrichting gedaan nadat het land bevrijd werd. Orde! Maar we doen niks. Alles is rustig, Sintel, dat zie je toch? Zelfs weken en Haaf houden hun mond. Ze hebben honger, zie? Niks mee te maken. Iedereen eruit. Orders van de president. Er moet plaats gemaakt worden voor een aanzienlijke vreemdeling. Maar er is plaats genoeg. Laat hem maar komen. Dan kunnen Meker en Eert een eindje opschrikken. En als iedereen dan een klein beetje minder krijgt, is er genoeg te eten voor allemaal. Je maakt dan zo'n dus drukte, Sintel. Orde. Iedereen moet zijn plaats kennen. Eruit allemaal. Maak plaats. Dus dat is Grand Hotel Wereld. Het Ziet er eenvoudig uit, maar. Och, schijnbedriegt zeg ik altijd maar. Generaal Repel weet wat een hier toekomt. Het hoofd van de veiligheidsdienst bedoel ik. En als ik het goed begrepen heb, kent hier het volk zijn plaats. Wat jij? Ingerukt! Mars! Allemaal opschieten! Orde! Uh, er wordt plaats voor u gemaakt, lijkt me. Alle gasten worden naar buiten gegooid. Oh, zou het? Maar dat, dat heb ik niet gewikkeld. Dat hoeft toch niet, bedoel ik? Ze moeten hun plaats toch kennen? Generaal Repel weet wat een heer toekomt, zei u. Het terrein is schoongeveegd. Huh? Als er klachten zijn, kunt u zich op het kasteel van de president beklagen. Smakelijk eten. Wat ja, ongezellig is dit nu allemaal. Meneer, heer vindt het niet prettig als eenvoudige lieden worden weggejaagd wanneer hij gaat eten. Het is goed bedoeld, natuurlijk, maar toch, toch staat het me tegen. Wat jij, jonge vriend, vroeger was zoiets gewoon. Ik dacht direct al dat dit een ouderwets eiland is. Goed, hè? Eerwiet voor vroeger. Zo hoort het. Oh. Ah, mooie oude gebruiken in erehouden, zegt president Repel. Je doet er verstandig aan om zijn witte niet in de wind te slaan, want hij heeft de wind er goed onder. Ah! Kom, laten we naar binnen gaan. De goede lieden die hier zaten waren hier voor ons. Het kan niet juist zijn om ze weg te jagen. Ah! Je zit hier nu toch lekker ja. rustig. Nou dan? Een hier houdt er van zijn maaltijd in rust te genieten. Maar als het met geweld moet gebeuren, is het niet prettig. Ik bedoel, als dat de gewoonte is, wordt het tijd dat er iets een beetje verandert. Er, laat me niet lachen. No. Je wilt veranderingen als je zelf maar buiten de verandering valt. <tie> Je ja, niet met politiek. Ik waarschuw je maar even. Oh. De partij zoekt het wel uit. Die weet wat goed voor ons is. Ja, dat, dat dacht ik ook. Maar toch weet ik niet. Je moet je zeilen naar de wind zetten. Je kunt beter oppassen voor die dilemma. Vertrouwen kan je hem niet, want hij waait met alle winden mee. De nacht was gevallen en de maan scheen vreedzaam op Grand Hotel Wirrel. Nadat het gebouw geheel ontruimd was voor de buitenlandse gast... heerste er een diepe stilte... die slechts verbroken werd door het kraken van houtwerk... en het zuchten van de aanzienlijke vreemdeling. Want deze kon de slaap niet vatten... en zat rechtop in de bedsteden die hem ter beschikking was gesteld. Oh, ik ben oververmoeid door de ontberingen, dat zal het zijn. Of misschien is het de sfeer... Het is natuurlijk wel prettig om goed ontvangen te worden, maar deze lege herberg grijnst me aan, als men begrijpt wat ik bedoel. Orde moet er zijn, dat weet iedereen, maar eenvoudige lieden kunnen licht boos worden als ze worden weggejaagd om plaats te maken voor een heer. Oeh. Oeh. Daar heb je het al, een inbreker. Help, een aanslag, help! Stil toch. Ik wil geen kwaad doen, heus niet. Ik wilde alleen maar mijn bagage halen. Die is hier achtergebleven toen de soldaten wegjoeg. Dit was mijn kamer. Ja, oh, wa wat oh. is er aan het handje? Een, een inbreker, zie je? Ja, dat dacht ik eerst. Deze heer klom naar binnen, heel gewoon. Hij kwam zijn bagage halen, want dit is zijn kamer. Maar ik dacht dat het een bom was. En, en toen riep ik even... Ja, maar moet zulke elementen de wind uit de zeilen nemen? Binnenklimmen bij een gast van de president? Schandelijk inbreuk op orde, vrijheid en recht. Maar wie windzaait van stormoogsten. Daar zal ik wel voor zorgen. Ga maar weer rustig slapen. Oh, wat spijt me dat nu toch. Die vogel is een bemoeial. Maar ik zal ervoor zorgen dat hij recht gedaan wordt... en dat u uw kamer terugkrijgt. Oh, oh, oh, oh. Hij gelooft me niet. Eenvoudige lieden weten niet... dat een heer het goede met hem voor heeft. Oh, wat jammer nu toch. Nu zit die stakker voor niets buiten in de zorgen. <tus> Toen de heer Bommel de volgende morgen beneden kwam, zat Tom Poes al achter zijn ontbijt. Oh, ik heb slecht geslapen. Het hotel is rustig genoeg. Maar dat is mijn schuld. En, en daarom lag ik wakker. Zodat ik de inbreker zag die door het raam naar binnen kwam. Maar het was iemand die zijn bagage kwam halen, terwijl ik dacht dat hij kwaad in de zin had. Oh, het is heel vervelend dat hij niet begrijpt dat ik het goede met hem voor heb. Wat bedoelt u? Oh, de pap is aangebrand. Ook dat nog. Ik zal meer maken. Ik had mijn gedachten er niet bij, meneer. Oh, oh, zo erg is het nu ook weer niet, mevrouw Kadé. Ik, ik bedoel, uh, is er iets, bedoel ik? Haaf is vannacht gearresteerd. Oh, oh. Mijn jongste zoon, ziet u. Wat zo brutaal om in zijn kamer te komen, terwijl hij ontruimd was voor meneer. Oh, oh. En toen heeft Sintel hem gevangen genomen. Sintel is mijn oudste zoon, ziet u. Oh. Hij is soldaat in de bevrijdingsleger. U, u weet toch hoe dat gaat? Oh, wat vreselijk dat, dat u haaf gevangen is, bedoel ik. ik. Ik wist niet dat de inbreker uw jongste zoon was, anders zou arrestatie was uh, vlug werk. Is de politie hier zo snel? Hoe wist iemand dat er ingebroken was? Ik riep, jonge vriend. Ja, natuurlijk riep ik. Dat zou iedereen gedaan hebben, zegt u zelf. Uh, en toen kwam die dilemma binnenvliegen. Die durf niet. Waar betalen we vindt mee? En nou heeft hij mijn zoon aangebracht... Aha, het is die dilemma. Die deugt niet, net als ik al dacht. Hier is een misstand die ik moet rechtzetten. Wat jij, jonge vriend? Mm, wat is de misstand? Nou. Die vogel kwam alleen maar op uw hulpgeroep af en toen heeft hij u geholpen. Waarom hebt u geroepen? Dat is de vraag. Een heer houdt er niet van wanneer er bij hem wordt ingebroken. Dat spreekt, daarom riep ik... Niet, niet omdat ik bang was of zo, maar, maar zo eenvoudig. Iemand kan heel licht een wok hebben tegen een heer, omdat. Nou ja, de overheid beschermt mijn rechten eh, en zo hoort het. Zo is de beschaafde wereld nu helemaal ingericht. Wat zeur je toch? Ik zeur niet, maar ik vraag me af of het rechtvaardig is. Ja, maar die zoon was weggejaagd uit zijn eigen huis ja. om ruimte voor u te maken. De rechter zal wel uitmaken waar het rechtvaardig is. Daar is de wet voor. Nee. Anders zou iemand van mijn stand niet in vrede kunnen leven. Dat beheert een kind. Tom Poes liep schouderophalend weg en heer Olly richtte als vanzelf zijn schreden naar de oude toren die voor hem uit het landschap oprees. Reeds van verre zag hij de inbreker van die nacht naar buiten komen... met een kogel aan het been... gevolgd door de soldaat van het bevrijdingsleger. En geschokt bleef hij staan. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zou ik... Ik bedoel, er is al recht gesproken, zie ik. Wat, wat, wat, wat, zou... Uh ,huh? Levenslang voeten. Nee... Zijn eigen schuld. Dat zal de, de, de deugd niet leren om bij de wind te zeilen. Maar, maar dat is heel onrechtvaardig, meneer Dilema. Voor zo'n kleinigheid. Wat zeur je nou? Know? Dat is de wet. Ja, je maar... wilt de maatschappij toch niet gaan veranderen? Dan zou je aan politiek doen. Je kan beter de wind van achteren houden. Eauw. Eauw. Dit is heel vreselijk. Het is natuurlijk prettig wanneer de rechter voor de belangen van een heer opkomt. Maar dit moet een vergissing zijn die ik niet zo heb bedoeld. Ik moet dit rechtzetten, Anders zou ik niet meer rustig kunnen slapen. Met deze gedachte begaf hij zich naar de toren. Bij zijn nadering werd juist de deur geopend en de rechter trad naar buiten. Dat treft. Uw zaak is behandeld, heer Bobbel. Ah. In dit land wordt snel recht gedaan zoals u merkt. Uw belangen zijn hier veilig, levenslang voor de misdadiger en de kosten van het proces zijn voor u. Maar, maar dat moet een vergissing zijn, heer Repel. Die inbreker brak in in zijn eigen huis, zodat hij geen inbreker kan zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Bent u een rechtsgeleerde? Uh, Heeft nee, maar... u soms de verdediging van de veroordeelde op u genomen? Hoger beroep is mogelijk, maar het is kostbaar. Oh, nee, ik, ik ben geen geleerde. Ik, ik ben een heer die een hekel heeft aan onrecht. En ik U kunt vind... beter uw mond houden als u geen rechtsgeleerde bent. Op dit eiland bestaat geen onrecht meer sinds de bovenaan het bewind is. Uw woorden zijn opstandig, als ik ze goed begrijp. U kraait revolutie. Orde, vrijheid en recht worden hier beschermd. Met harde hand, als het moet. Ik, ik krijg niet. Zoiets heeft men mij nog nooit gezegd. Hoe, hoe kan een heer revolutie kraaien... terwijl hij van orde en rust houdt? Ik zit graag prettig bij de haard... met een boek vol mooie gedachten... zoals iedereen weet. Maar ik sta pal als er misstand is. En die is er nu? Misschien had ik eerder iets moeten zeggen. Ik bedoel, omdat ik in de kamer... van die stakker ging slapen... kon ik niet slapen. Zodat ik begon te roepen... toen hij in zijn kamer kwam... Ach, het is allemaal zo onrechtvaardig... dat ik nu op een poel van onrecht zit... die ik recht moet zetten. Wat moet ik doen? Er zijn een paar brieven voor u bezorgd, meneer Bommel. Oh. Van het kasteel. Ah. Ik hoop dat er niet nog meer narigheid komt. Nee, van de hoofdinspecteur de belastingen... en een uitspraak van de rechtbank. Ik hoop het ook, mevrouw... Na ontvangst van de eerste termijn is de tweede termijn inmiddels verstreken. Wanneer deze morgen niet voldaan is, zal het tot vervolging worden overgegaan. Met harde hand als het moet. Ja. En, en de rechtbank schrijft: U bent veroordeeld in de kosten van het proces bedragende 2000 florijnen. Als deze morgen niet voldaan zijn, zal het tot vervolging worden overgegaan. Met harde hand als het moet. Ja, maar die deugt niet. Ik, ik heb diep nagedacht, mevrouw, en ik ben tot de conclusie gekomen dat er veel niet deugt in dit land. Zodat ik niet betaal. Vooral niet omdat de inspecteur der belastingen en de opperrechtbankgrivier allebei Opel Repel heten. Uw zoon zal worden bevrijd. Daar sta ik voor in. Stil toch, de tijd is niet rijp voor zulke opstandige taal. Denk om de kinderen. Och... Ah. Uh, uh. uh, uh, oh. Maak zijn een baard fout! Ik was gewoon maar even. Het is genoeg. Nog, nog vieze praatjes ook, waar een dame bij is. U deugt niet, heer Dilema. U bent een verklikker die met alle winden meeklikt. Maar een vrije heer heeft recht op een vertrouwelijk gesprek. Maak dat u wegkomt. Eruit! Dat is dat. Zo komen spionnen te pas. U had dat niet moeten doen. Het is heel gevaarlijk om op dat vijand te maken. Denk toch aan ja. de kinderen. Kinderen, hebt u er nog meer? Waar zijn ze dan? Ze werken op Obel Repelsland. Daar verbouwen ze de knollen die we eten. Oh. Ze woonden hier totdat ze werden weggestuurd omdat u kwam. He? Allemaal mijn zonen. Weggestuurd? Oh, uh, oh, oh, juist. Roep uw zonen bij elkaar, mevrouw. Dan kunnen we de handen ineens slaan. Onder mijn leiding zullen we uw jongste zoon bevrijden. Het recht zal zegevieren, als u begrijpt wat ik bedoel. <middels> Intussen was Tom Poes bezig het eiland te verkennen. Hmm, het is hier een rare boel. Maar dit is natuurlijk het land waar die vuurtorenwachter het over had. Tom, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Toen we wegvoeren, zei hij een vreemd vers op. Dat heeft natuurlijk met de toestanden hier te maken. Hoe was het ook weer? Als je Cadet zingen hoort... Hmm, dat lijkt me onzin, want die arme mevrouw Cadet zingt nooit. En hoe was het ook nog maar weer verder? Hé... Hey. Hé, daar komt een grijzaard aan. Misschien kan hij me helpen. Kent u misschien het rijmpje van KD die gaat zingen? En weet u ook hoe het precies is? Natuurlijk. Als je KD zingen hoort, komt de wind uit noord. Maar komt de wind uit zuid, dan trekt obel repel uit. Windwest, rustrest. rust rest. Vroeger heb ik ook nog geweten wat het betekent. Maar ik ben het nu een beetje kwijt. Behalve dat laatste. Rust, rest. Dat is de leeftijd. Maar het is een mooi vers. Ja, heel mooi. Eén van de goede oude dingen die we hier in ere houden. Rust, rest. Zo is het maar net. Eerbied voor vroeger. Dat hoort tot onze gebruiken. Daarom heeft mijn zoon... De president meer in het rijkste huis voor oude van gezet. Vrij onderdak en elke dag knollen. Rust, rest. Heel mooi. Maar, maar zijn hier geen misstanden? Overal zijn misstanden. Maar die lossen zich vanzelf op. En dan komen er weer andere. Over dit eiland waait de wind der verandering, ventje... Dat leren je bij het bejaren. Ja. Alleen zou ik wel eens een westenwind willen meemaken. Wind west. Rust west. Dat was allemaal erg interessant. Begrijpen doe ik het niet helemaal, maar het lijkt me wel goed om heer Bommel te waarschuwen. Hij moet vooral geen overhaaste dingen doen. Die wind der verandering geeft me te denken. Mevrouw Cadet, de hotelhoudster, had haar zonen bij elkaar geroepen... en nadat heer Bommel alle deuren en vensters gesloten had, nam hij het woord. Hier zijn misstanden. Als hier zijnde heb ik op gastvrije wijze voedsel en onderdak gekregen... doordat jullie uit je huis gejaagd zijn. En dat is niet rechtvaardig. Kijk, orde en vrijheid moeten er zijn, anders kan een heer niet leven. Maar aan de andere kant is jullie broer heel lelijk gevangen gezet... Zoiets kan ik niet dulden. Daar ben ik er raar in. Ik bedoel, we moeten deze misstand rechtzetten... en de handen ineens slaan... zodat jullie broer bevrijd wordt. Er zitten er meer gevangen, hè? Ruuk. en, en Seipel... En Pijk en Pampo. Oh, juist, des te beter. Veel vliegen in één klap, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Als we nu vannacht... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, vannacht... Onder mijn uh, leiding... Uh, met harde hand, als het moet! Oh. Ik ben te laat. Het leger heeft een inval in het hotel gedaan en dat heeft vast iets met heer Bommel te maken. Zwijg! Orde! Verzamel de bevolking! Mobilisatie! Druk de revolutie de kop in! De vijand loert! door de achterduur. Maak dat je wegkomt, voordat ze je ramponeren. Ram, ram, ram. Oh. Hierheen, heer Olly. Ik ben de schuilplaats hier in de buurt. In de bergen. Daar heb ik dan net een god gezien. Vlug, omdat ze ons in de gaten krijgen. <lacht> Hier zijn we wel even veilig. Oh. En we kunnen van hieraf de omgeving in de gaten houden. Maar da, daar gaat het niet om. Ik ben gevlucht als een lafaard. Terwijl die brave lieden mij vertrouwden. Nou. Ik, ik had leiding moeten geven, bedoel ik. En nu, nu zijn ze weerloos overgeleverd aan die generaal. Die, die repel, als je begrijpt wie ik bedoel. Ja. Oh, wat zal er met die stakkers gebeuren? Die komen wel terecht. Als ik de toestand op dit eiland tenminste begrijp. Dat was natuurlijk de vraag. President Repel had de mobilisatie afgekondigd. En nu stonden heer Bommels gewezen handlangers in uniform voor het kasteel aangetreden. Zwijg! Orde! Doorzoek het eiland! Neem alle vreemdelingen gevangen! Dood of levend! Corporaal Sintel, arresteer mevrouw Kadé. Ze is een medeplichtige. De landverraders zullen gerampoeneerd worden! De avond begon te vallen. En vanaf de zee dreven laag hangende nevels het land in. Uit de grot was de stem van heer Olly nu duidelijk te horen, want de wind begon af te nemen, zodat er een ongewone stilte over het ongezellige landschap daalde. De vogel Dinema cirkelde besluiteloos boven de spelonk. Natuurlijk naar Repel gaan en de wind laten krijgen van Bommel's schouwplaat. Maar het is een dilemma. Auw. Auw. Auw. Auw. Auw. want er is iets mis met de wind. Auw. Auw. Jij hier? Hoe durf je? Jij bent de schuld van alles. Raden, ik zal je. Auw! Dat zal je niet helpen! Ik ben een arme vogel die op de wind vliegt. Ja! Je gaat redselt van de soldaten die je willen rampen Ik je, je, je kan beter wachten en dan voor de wind aflopen. Ik waarschuw maar even. Wat bedoel je? Ik voel me weerlig. De wind gaat veranderen. De wind gaat veranderen. De wind gaat veranderen. Wat kan hier bedoeld hebben? Ik weet het niet precies. Maar we kunnen hier niet blijven nu onze schuilplaats bekend is. Als we maar van het eiland af konden komen. Oh, en dan iedereen in de steek laten? Dat nooit. Ik ga goedmaken wat ik verkeerd gedaan heb. Volg maar, jonge vriend. Kom aan, we moeten ons bewapenen. Laten we takken zoeken. Knuppels, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan, uh, dan kunnen we een list verzinnen of zo. Wat jij... Het is koud en wat is het stil, hoor je wel? De wind is gaan liggen en het mist enorm. Heel vreselijk. We zijn omringd door wolken en soldaten en de nacht valt zodat ik zware voeten heb. Hoe kunnen we zo wapens zoeken? Misschien hoeft dat niet. Nee. Wij kunnen niet zien, maar de soldaten ook niet. Nee, het is trouwens een benauwde mist, vind ik. Ja. Hij, hij maakt me suf. Laten we ergens even gaan uh, rusten. Heel lief. Ja, dat is heel overstandig. Huh? Kellen dampen zitten. Ja. Gevaar. Ja, maar... slecht voor het uh, tegenstel. we uh, ja. mm, kunnen hier niet gezien worden. Maar... Uh -uh. Even rusten. Ja. ja. ik Hij loopt om, om van zuid naar noord, zo gaat het altijd. Eauw, geen wind zonder keerwind en ik zit er maar mee. Eauw, alles wordt altijd anders, er is geen rust. Eauw, het is een dilemma. Eauw, eauw. Op het vasteland was het gewoon maar zomer. Als het niet regende, scheen de zon. En de wind was mild, uit welke hoek hij ook waaide. Maar de wetenschap, die nooit stil zit, had daar natuurlijk geen vrede mee. Is dit de aanvang of de einde in de ijstijd? Dat moet studeerd worden. Het is goed, meneer Pieps, dat de behorden mij een wederballon samenstellen hebben laten. De wind draait zich naar den noorden. Heden zullen wij de ballon stijgen laten... Het geeft een goede kans dat hij naar de Waai gaat geblazen worden zal. En dan zullen wij eindelijk zekerheid bekomen. Zekerheid waarvan? Van de oorzaken des Phänomens meneer Pieps. Daar waait de wind immer noord of zuid. Is dat een Passat die zich wisselt met een Antipassat? Zo vraag ik mij, hoe ziet die Jonas verder uit? Dat zullen wij nu eindelijk vaststellen kunnen. Nachhaltig vor allem der Passatindikator rot fast, bitte kü. Hey, sehr kostlich. Ach, nun fangt es an. Ich kann abstürzen. Nun hat es los. Der Fahrt in der richtigen Richtung. Die Geheimnisse des Weichards werden nun schnellstens geklärt worden. Volgens mijn berekeningen geeft het 99,8% kans dat hij in de keerwind geraken zal. Merkt u zich dat aan? Het is toch maar knap. Maar mm -hmm. hoe weten we waar hij terecht komt, professor? En hoe kunnen we controleren wat er met dat ding gebeurt? Middels de radiocommunicator. Hij heeft in een autopneuma kwadraan die ik persoonlijk aangelijterd heb en die kans gevoelvol registreert. Is dat soms dit toestelletje? Dan ben ik bang dat we even een beetje vergeten hebben om het erin te doen. Oh. Oh, foei, is me dat slapen. Oh, ik ben helemaal verstijfd. Uh, oh, maar wacht eens, we zijn in gevaar. De, de, de soldaten, jonge vriend. Ja. Het is vreemd stil en ik vraag me af waar het leger is. Aan het werk, wapens zoeken, knuppels bedoel ik. We vechten tot de laatste man. Um, we kunnen beter proberen ongemerkt aan de kust te komen. En misschien vinden we daar een plek waar we een vlot kunnen maken. We moeten van het eiland af. Nadat ze ieder een flinke tak hadden gevonden gingen ze op weg. Terwijl ze waakzaam om zich heen keken. Maar er was nergens een teken van leven. En ze begonnen zich een beetje veiliger te voelen. Toen Tom Poes plotseling grieft staan. Daar liggen een paar soldaten te slapen. Oh, kan hm? Vooral kan blijven. Kom, ja. eh, we, we, we moeten ze ontwapenen hm -hmm. en gevangen nemen. Benieuwd, denk ik. Vooral stil. tot ja. toen to to to to ja. Volg me. Nee, nee. Nee, nee, nee. Het zijn vreedzame soldaten van het Noordwereldse volksleger. Eauw! En die houden daar niet van. Eauw! Men moet de zeilen naar de wind zetten. Als de wind uit een andere hoek baai. Ik waarschuw maar even. Dilema heeft gelijk. De, de wind komt niet langer uit het zuiden. Wat is dat voor onzin? We lopen hier in levensgevaar. En jullie praten over het weer. Nee. Terwijl heel Zuid-Werrel mij wil ramponeren, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Oh, dit is noord Noordwerrel. Hier wordt niet geramponeerd. Oh. Oh, het land is bevrijd van de dwingelandij en wordt nu door het volk geregeerd. Hey. Oh, oh, oh. Leven, noordwereld. Wacht even, wat bedoel je? Laat hem gaan. Die twee soldaten zijn wakker geworden. Hé, oh. hey, vreemdelingen. Zouden die wel beugen? Je weet het nooit met buitenlanders. We kunnen ze beter meenemen naar het volkspaleis. Daar zoeken ze het wel uit. De meeste stemmen gelden. Oh. Meen jullie? Oh, daar heb het nu. We hadden ze op te ontwapenen en gevangen nemen, zoals ik direct al zei. Maar, maar, maar, maar misschien is het toch niet te laat. De kracht van het heer. bedoel eens. Stil, we kunnen beter meegaan. Alles is veranderd toen de wind vannacht omliep. Precies zoals in het rijmpje van de vuurtorenwachter. Weet u nog wel? Gooi uw knops weg. Kijk, ze brengen ons naar de toren. Komt de wind uit zuid, dan trekt overal uit. Maar als je kree zingen hoort, ja, dan komt de wind uit Noord. Lachelijk! ik heb nog nooit gehoord. De wind is Noord de morgen gloort. De tirannie in damp gesmoord. Het geldt er niet te bevrijden. Gelijkheid, dat is hoe het hoort. Hier zijn een paar vreemden. Ze neusden verdacht rond. Vandaar. Oh, mevrouw Cadet. Oh, het is een genoegen u zo opgewekt te zien. Maar wat doet u daar achter die tafel? En waarom niet? Dit is de tijd voor de vrouw. In dit land is iedereen bevrijd. Ja. Iedereen is gelijk. Ah. En wat ben jij? Wat is er met dat rondneuzen? Ja, ik, ik neus niet rond. U, u kent me toch toch wel? U hebt me helpen ontvluchten toen ik de leiding op had genomen bij de bevrijding van uw zoon, zodat ik... Uh... Hier heeft niemand de leiding. De tirannie is voort. Hier is iedereen gelijk. En wat ben jij? Buitenlanders hebben altijd papieren, die wil ik wel eens zien. Ja, maar, maar dat is toch te gek. Ik, ik heb alles uitgelegd aan heer Repel, de, de generaal van de rechtbank, u weet wel. En ik heb een belasting betaald en ik heb u geholpen... toen uw zoon gevangen was, omdat ik in zijn kamer zat... terwijl hij inbrak. En, en, en ik heb... Hé, hey Olly, ik denk dat u uw portefeuille wil zien voor uw papieren. Oh, eh, uh, portefeuille... Net wat ik dacht. Mannen die zoveel praten, kan je nooit vertrouwen. Ja, en vreemdelingen hebben altijd papieren... omdat ze niet te vertrouwen zijn. Maar mevrouw toch, die papieren bewijzen juist... dat ik wel te vertrouwen ben. Want het is geld. En een heer van mijn stand heeft altijd geld. Want anders zou hij nergens zijn... in zijn eenzame strijd voor vrijheid en recht. Als u begrijpt wat ik bedoel... Maar u mag best een paar biljetten hebben. Net als hier repel. Als ik nu maar weer naar het hotel mag. Ik heb sinds gisteren nog helemaal niet gegeten. Heel verdacht geval. Geld. Bezit van geld is strafbaar. Het nou. tasje wordt in beslag genomen. En hm. verder zal de volksraad uitmaken wat er met je gebeuren moet. Wat? Uh, en ik? Jij? Mm -hmm. Jij bent niet verdacht, want jij hebt niets. Ja. Ga maar met deze gelijken mee naar de volksschaakkeuken om iets te eten. Als je goed werkt en niet te veel praat, zal het je, je best bevallen. Zo was Tompoes even later met de soldaten Eer en Meke op weg naar de herberg. Hij voelde zich lang niet gerust. En omdat hij bang was dat ze van de regen in de druk waren geraakt, knoopte hij een gesprek met zijn begeleiders aan. Weten jullie wat er gisteren gebeurd is? Gisteren? Mm -hmm. Gisteren bestaat niet. Denken aan gisteren is niet goed. En dat is voor de houders. Wij denken niet achteruit. Wij zijn vernieuwers en wij denken vooruit. Oh. Wij gelijken hebben de toekomst. Maar in de toekomst waait de wind der verandering net zo goed als gisteren. Het Grand Hotel Wirel bleek nu noord wereldse Volksschaarkeuken te heten. Maar verder was er weinig veranderd. Hij is een gelijke. Oh, eerlijk delen. Dat waren wat minder knollen. Als hij verder maar flink werkt. Wie geen knollen gaaft, graaft zijn eigen graf. Tom Poes trok zich niet veel aan van deze Noordwereldse zegswijze. Hij had de kok in het oog gekregen en hij liep zo onbevangen mogelijk naar hem toe. Jij bent toch uh, Obol Rebel? Ja, ik ben de gaakkeuken gelijke. Doe je dit werk al lang? Natuurlijk. Ik moet voor mijn zonen zorgen, maar ik denk niet achteruit. Ik werk voor de toekomst. En je moet me niet storen, want als de knollenpap aanbrandt, krijg ik moeilijkheden met de gaarkeukenraad. KD is niet mals voor haar gelijken, want ze heeft altijd gelijk. Tom Poes ging aan de tafel zitten en wachten. Het duurde lang voordat hij zijn eten kreeg, want hij was als laatste binnengekomen. En wie het eerst komt, het eerst maalt, zoals een werelds spreekwoord zegt. Toen Obo Repelum dan ook eindelijk een bord knollenprak bracht, spoedden de andere gasten zich reeds de deur uit. Er was namelijk een zitting van de Volksraad, en daar kan men niet te laat komen. Moet jij er niet bij zijn? Mag dat dan? Natuurlijk mag dat. Dit is een vrij land, en we zijn allemaal gelijk nog. Jij denkt toch niet dat je anders bent, of beter? Nee. Het maakt een slechte indruk als je wegblijft. En jij dan? Ik, ik moet voor het eten zorgen. Oh. Dat hoorde ik nu eens net. Jij houdt je er buiten. Het is elitair om je overal buiten te houden. Elitair, noem ik dat. Maar moet de wind niet door de hekken laten waaien... Euw, ik ik naafschuw maar even! Euw. De beklagenswaardige heer Bommel was naar de raadzaal van het Volkspaleis gebracht. En de voorzitter, mevrouw Cadet, nam het woord. Hé, hey, even, even centraal hè. Eert en moeten hun helmen afzetten. Jullie zitten hier niet als soldaten, maar als gelijken. Soldaten zijn niks. En Sintel is de enige soldaat, hier. De zitting is geopend. Dat daar is een vreemde, die zegt dat hij een heer is. Denk zeker dat hij beter is dan wij, want gelijken zijn geen heren. Ook had hij geld waarmee hij een gelijke wilde omkopen. Wat is de mening van de raad? Ze keek streng rond en de eerste die door haar blik getroffen werd, was Haaf. Ik vind, uh, eigenlijk zou ik... Om kort te gaan, zou ik het zo willen zien. I I dat we... Ik zou het alternatief willen zeggen. Als we er rekening mee houden dat het voor de hand ligt, dat we de zaak goed bekijken, zou ik. Uh... Je, je kan het uh... ook anders benaderen. In het licht van de ontwikkelingen, in, in dit tijdsgewricht, zou ik dus willen zeggen. met het oog op de vrijheid en het recht. Uh, uh... Het volk heeft gesproken. Het volk voelt haar fijn aan wat recht is. We zijn het dus eens. Ik vind dus dat Bommel een verkeerde is. Hij denkt dat niet iedereen gelijk is. En daarom vind ik dat hij moet worden gelijk geknipt en gelijk geklopt. Dat zal hem leren. Nou zeg, dat is brutaal. De voorzitter vindt een hele hoop. En het lijkt me nogal uh, uh, elitair om een eigen mening te hebben. Net alsof we niet allemaal gelijk zijn. <laughs> Zo is maar net. Elitair. Dat heb ik al vaak gedacht. Wij zijn allemaal gelijk moe Ik heb gelijk. Alsof we nog kleine jongens zijn. Ik mag toch zeker ook wel eens wat zeggen. Willen jullie wel eens stil zijn? Moet durven jullie. Ik vind niks te vinden. Ik heb gelijk. We zijn allemaal gelijk. Je moet gezuiverd worden. Zet je helwop, eerder meester. Jullie zijn soldaten. Doe wat jullie gezegd wordt. Zuiveren, zeg ik. Heer Olly, die de ziffing in verzakte houding had gevolgd... Zuiveren, en ...merkte plotseling dat niemand meer op hem lette. Ik heb gelijk. En zonder zich lang te bedenken nam hij de benen. Naar buiten toe. Ik heb gelijk. Van Poes zag hem vluchten. ...en hij volgde hem de zaal uit. Dat zuivere vertrouw ik niet. Ik moet hier Olly volgen en hem vinden voor de anderen. Die repel, hoe doe je dat? Hij wil zich overal buiten houden, zij. Uw, gevaarlijk hoor. Uw, dat moet ik niet in de wind slaan. Eeuw, ik ga het aan de voodraad spelen. Je treft het, Dilema, je treft het. Ze zijn net bezig met zuiveren. Hier zie ik duidelijke voetsporen. Heer Olly kan niet ver weg zijn. Oh, gelijk geknipt. Ik, ik, ik wil niet gelijk geknipt worden. Daar kan ik niet tegen. Heer Olly. Oh, oh, oh, jonge vriend. Wat is het? Daar ben je dus. Je kon me zeker arresteren. Nee. Ik wist het wel. Toen ik je daar achter de tafel zag zitten... draaide het hart me door de keel... zodat mijn gemoed vol schoot. Olly. Oh, ja, Och ja, als heer is men omgeven door verraad en onbegrip. Door gelijke ik. Het is heel bitter. Ik zat alleen maar achter die tafel om u te kunnen helpen. Als ik daar niet gezeten had, zat u nu niet hier. Uh, uh, nu het zegt... Ja, het was heel slim bedacht eigenlijk. Mm -hmm. Net als ik al dacht, als je begrijpt wat ik bedoel. Je hebt die valse kadé goed de waarheid gezegd. Och, ik heb daar een uh, frisse wind laten waaien. Oh. <truimert> een frisse wind! Zeg dat weer? Helema, jij weer. En dat was zo lawaai! Dat ik mijn boodschap bijna niet kwijt kon. <truimert> wat wil je? Me aanbrengen, zeker. Dat heeft geen haast. Ik wil nu eerst wel eens weten uit welke hoek de wind waait. Na de zuivering. Ik hou nu helemaal van voor de wind af te lopen. Goeie reis. Toen heer Olly voldoende was uitgerust, liepen ze verder door het landschap dat steeds kaler werd. Waar gaan we heen? Ik ben aan het einde van mijn zwakke krachten, jonge vriend. Zonder voedsel of slaap loop ik nu al dagen rond... terwijl rampoeneren en gelijkknippen me boven het hoofd hangen... en ik me niet eens heb kunnen wassen. Als ik geen schouwplaats vind, zal ik zeker gezuiverd worden... als je begrijpt wat ik bedoel. Daar is een hut waar we misschien veilig zijn voor de nacht. De grijzaard die er woont leek me niet onvriendelijk... toen ik hem gisteren aansprak. Wat is er toch aan de hand? Allemaal aanlopen, onrust. En dat terwijl ik vandaag mijn knollen niet eens gekregen heb. Er wordt gezuiverd. Daarom blijven we liever een beetje uit de buurt van het volkspaleis. Kunnen we hier niet overnachten? Gezuiverd, hè? Ja. Niet zo best... En het is heel ongebruikelijk om te overnachten in het paleis voor overjarige volksgenoten. Heel ongebruikelijk. Oh. Als ik niet oppas, gaan ze mij ook zuiveren. Nou ja, kom maar binnen. Op mijn leeftijd is het allemaal één pot nat. Het paleis voor overjarige volksgenoten was uiterst eenvoudig ingericht. De noordenwind blies er door de kieren en het enige voedsel dat verstrekt werd bestond uit een paar rauwe knollen. Maar heer Bommel en Tom Poes waren zo moe, dat ze blij waren met een zitplaats in het stro. En de eerste begon al spoedig te knikken, oh, oh. Het is prettig... om een beetje aanspraak te hebben. Maar... het is gevaarlijk. Ik moet toch al zo oppassen... omdat ik steeds achteruit denk. Dat is niet goed. Want... dat doen alleen behouders. Maar... bij het bejaren... denkt men als vanzelf... aan vroeger. Toen was... Alles gezelliger, zou ik willen zeggen. Met blije kinderstemmetjes. Hmm? Kinderstemmetjes? Van wie? Kleinkinderen. Sintel hmm? hmm. was de oudste. En die wilde altijd de baas spelen. <laughs> oh, altijd ruzie, hè? Dat gaf aardig vertier. Maar op een goede dag... Had mijn zoon Obel er genoeg van? En toen ging er een andere wind waaien. Er komt storm! Ik luid trouwens wel gek om met jou mee te gaan. Ik ben de oudste. Begin je nou weer, sint We zijn allemaal gelijk en jij moet gezuiverd worden. Net als Ruk en Zijpel en de vreemdelingen die gevlucht zijn. En eh. Uh... Hé, hey, zie je dat? De brand bij de oude. Dat is verdacht. Diezelfde nacht zat professor Prudelwitskowski in het verre Rommeldam over enige papieren gebogen. Waarnemingsberichten. De kostelijke wederballon is signaleerd boven de zwarte bergen. Hij is also opgenomen in de noordelijke luchtstroom. Oh, wij moeten hem nederhalen voordat hij de zee bereikert, meneer Pieps. Ja, dat zou niet zo best zijn. Maar hoe kunnen we hem laten dalen? Wij kunnen dat verzoeken middels deze knoppen. Als de Ackerbladde nog reageert, kan ik akableren. Verstaat u? Ja. Dan ja. trepte de Lachrimasyr op de Biduskapsulen, ja. zodat die zich uitzetten gaan en verzwaderen. Dan daalt de Donne ballon. Als de Ackerbladde nog maar werkt, dat is de Konundrum. Mocht hij nu zwaarder, daalt hij nu. Dat weten wij ja niet, omdat wij de autopneumakwaterrein vergeten hebben, domkop. Morgen moeten wij in de gebergte zoeken gaan totdat wij hem vinden. En we moeten ons beeilen, want de wederbericht meldt dat de wind krimpert. Ach, het is ja alles zorgvuldig. De hoogleraar had geluk. Toen hij de knop had ingedrukt, begonnen de zuren inderdaad te werken, zodat de capsule zwaarder werd. De weerballon begon langzaam te dalen, maar door de krachtige wind bevond hij zich niet langer boven de bergen, zoals de geleerde dacht. Hij zweefde boven de zee en koerste recht op het eiland Wirro af. Daar stonden Sintel en Meker nog steeds in het maanlicht naar de verlichte hut te kijken. Er hoort geen licht meer aan te zijn. Ik zou daar huiszoeking moeten doen, maar ik moet jou naar de zuiveringsinrichting brengen en daar heb ik mijn handen vol aan. Je kunt opa beter met rust laten. En als ik geen soldaat onder arrest was, zou ik jou een dreun geven. Ik ben de oudste tenslotte. Had ik maar geen helm op. Het is een dilemma. Ik zou KD kunnen gaan inrichten, maar ik weet het niet. De wind gaat krimpen, geloof ik. Op dat moment staakte de vogel dilemma's zijn Overpijnzingen en ook de beide militairen vielen stil. Boven het bos was een luchtschip zichtbaar geworden dat voortgejaagd door de wind op hen afkwam. Ah. Ah. Ah. Wat is dat? Een invloog! Ah. Heemdelingen die in het land binnen! Ah. Ah. Jullie kunnen beter versterken. In de behuizing voor overjarigen was het stil geworden. De wind piepte door de dakspanten, maar verder was er niets te horen... dan heer Bommels ademhaling en het gemompel van de grijzaard... die slapeloos tussen de dansende schaduwen zat. Vroeger? Het is verkeerd om terug te denken. Maar vanavond gaat het vanzelf. Er zit iets vreemds in de lucht. Het is de wind. De wind der verandering. O, o. Het is erger, meneer Bobbel. Er gaat iets gebeuren. Het is een op komst. Er vliegt een grote bal door de lucht. O, o. En ik voel me weerlig, want er komt storm uit het westen. O, ik waarschuw maar even. O. Uit het westen? Dat is lang geleden. waarschuwen? Waarvoor? Wat bedoel je met die bal? Wat zijn dat voor... Heel lang geleden. Ik herinner me nog... Een inval! Het is een schande. Een inval. Een overval op het paleis voor overjarige volksgenoten. Door het dak nog wel. Kunnen ze wel. Het is een ballon. Een soort weerballon met een metalen capsule. Dat komt goed uit. Gauw aan het werk, voordat hij beschadigd wordt. Hoe, hoe, hoe kan je over, over werk praten? Daar, daar komen ze aan. Help, ik, ik wil niet geknipt worden. Heer Bommel wees met bevende vinger op de wirrelaars, die dreigend op de hut afkwamen. Oh. Sintel en Meker hadden alarm geslagen. En toen men hoorde dat er een vreemde luchtbal naderde, waren alle meningsverschillen vergeten. In tijden van nood werd iedereen op het eiland soldaat gemaakt. ...zodat een zuivering niet langer nodig was. Zwijg! orde, Omsingelen! We weten niet wat er in die bal zit! En zo kon men generaal Obo Repel nu... ...aan het hoofd van zijn troepen zien optrekken... ...terwijl mevrouw Cadet van een andere kant naderde. Aanvallen! De wind is noord, daar morgen vloort. Zwijg! orde. De is niet noord, hij is en wacht op het bevel voor de aanval. Harde, vrijheid en de goed. We moeten opschieten. Vooruit heer Bommel. We moeten die capsule leegmaken. En dan erin. Ruzie. Er komt slecht weer. Dat is altijd zo. Maar niet uit noord of zuid. Dit wordt een storm uit het westen. Tom Poes wachtte niet langer. Hij beklom de capsule en nadat hij het deksel had losgeschroefd, liet hij zich erin zakken. Daarop begon hij de inhoud naar buiten te gooien. En nu begreep heer Momo plotseling wat de bedoeling was. O, opschieten, alles overboord, jonge vriend. Dan wordt hij lichter, zodat hij weer vliegen kan. O, als je begrijpt wat ik bedoel. Vlug voordat de kabels krappen en de vijand toeslaat. toeslaan. Orde! Of ik laat je in de ijzer slaan! Vaal toch aan, cirkel. Grote mond, maar doe de oma! Er is hier maar één de baas en dat ben ik. Hou op met ruzie! Het regent. Voelen jullie dat niet? Uh, regen op de wind! Uh, storm uit het westen! Uh, wat te doen? Alles is anders. Het uh, uh, uh, oh, uh, oh, uh, valt niet mee, jongen, vriend. Voor de heer van stand, deze apparaten zitten stevig vastgeschroefd. Uh, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, uh, uh. Vlug, klim erin! Oh. We zijn los. Ja. Los. Dat is nou wat ik noem. De wind in de zeilen hebben. Eauw. Jullie zijn zo vrij als een, eauw, een vogel. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Wat het komt. Het is een dilemma. Eauw. Helemaal niet, dilemma. Het wordt tijd dat jij ook je zeilen naar de wind zet. Je hebt genoeg tweedracht gezaaid. Nu kan je het goed maken, want de wind is eindelijk west. Rust, rest, zegt het oude vers. Weet je wel? Deze woorden gaven de vogel te denken. En hij vloog moeilijk tegen de wind in terug naar Repel en Kadé. Die nog steeds verbaasd naar Sintel stonden te kijken. De tijd van ruzie is over. Wind, west. Rust, rest, zegt het oude vers. Jullie kunnen beter gezellig naar huis gaan. Ik maag maar u! Tegen de morgen hield de regen op. Maar de wind gierde met onverminderde kracht over de zee... en joeg donkere wolken slierten langs het zwerk... zodat het een bleek ochtendkrieken was. In het grijze licht kon men de ballon laag over de opgejaagde zee zien vliegen... want de stijgkracht had toch wel ernstig geleden... Gelukkig hadden de inzittenden dat niet zo in de gaten. Omdat heer Bommel het deksel van de capsule had gesloten tegen de tocht. Oh, dat, eh, Dat hebben we goed afgebracht. Gelukkig zag ik direct dat die ding ons van dat vreselijke eiland af kon brengen. Alles eruit en bij erin, dacht ik. Maar het was wel zwaar hoor. Denk je dat we nu veilig zijn, jonge vriend? Voor eh, rampoederen of gelijkknippen, bedoel ik? Daarvoor wel. Oh. Het eiland moet al ver achter ons liggen en het gevaar zit nu in het dalen. Met zo'n storm zal dat niet meevallen. En bovendien weten we helemaal niet waar we terechtkomen. Deze woorden gaven een nieuwe wending aan heer Olly's zorgen. En ontdaan werkte hij zich in de enge ruimte omhoog om het deksel open te slaan. En een blik naar buiten te werpen. Maar het uitzicht stelde hem niet gerust. Oh, oh, be, be, be, be, be. We zullen gepiekt worden, gerampouilleerd bedoel ik. Professor Perlitskowski was die morgen reeds vroeg de bergen ingereden om naar zijn ballon te zoeken. Maar het was een vreugdeloze tocht. De wind huilde tussen de pieken en laagvliegende wolkenslierten bemoeilijkten het zicht. Zodat hij tenslotte bij de vergeten kust aankwam zonder iets te hebben gevonden. Hij stapte uit en staarde mistroostig naar de branding die daar tegen de rotsen beukte. Geen spoor. De donderweerdeze kogel moet in de meereswater afgestort zijn. Schrikkelijk, meneer Pies. Zo in een kostelijke wederballon met allerhand wetenschappelijke apparatuur. verdwenen. En mijn arbeid is gans teruggesteld zodat ik wellicht nimmer zal weten waarom de wind hier immer zuid of noordwaarts waait. De wind is west, professor. Paul west. En kijk, daar staan een vuurtoren die niet op de kaart voorkomt. Dat is wetenschappelijk toch ook wel interessant. Gauw, oh, west? Ja. Hoe kan men der zuid noord studeren wanneer de wind west is? En we zoeken een ballon en geen licht toren. Merkt u zich dat aan? Ja, hebben wij de teuren niets. Ach, hoe schön. Nu zijn wij toch de apparatuur aflesen kunnen. Hij is te snel gelandet, maar hij kan ons wellicht iets wetenschappelijks melden over de Nordseidphänomen. Laten we de kapsulnade betrachten. Ik heb mij ernstig bezeerd. Ik wist het wel. Er komt geen eind aan mijn lijden. Je hebt uh, te hard aan dat koord getrokken. Daardoor is de ballon oh. Oh. oh! Hij meldt werkelijk iets. Ik hoor stemmen daar binnen. Maar ze klinken niet erg wetenschappelijk, prof. Pro, wat is hier dan los? Wat mag dat betekenen? De blitz moet je aan de communicator geslagen zijn. Das hat um eine entschneidende so ging meine Pips. Das ist der Bommel. Ach, wie kann man so wetenschrabbelig arbeiten? Das ist ja nicht möglich. Man kann nicht in der Kapsule verbleiben. Er is Ja, allerhand apparatuur ja. daarin om de noord zuid te registreren. Die uh, is er niet meer. Die hebben er even uit moeten gooien om van dat eiland af te raken... toen de wind naar het westen draaide. Om dat te registreren hebt u geen apparaatjes nodig, hoor. Ik kan u alles haarfijn uitleggen. Kijk, als de wind is zuid, dan trekt opel gepel uit. Maar als je KD zingen hoort, komt de wind uit Noord. Ze trouwens vals. En alles was heel vreselijk. Omdat het ramp weer mij boven het hoofd ging. Ja, ja, zodat ik geheel slapeloos zonder eten uit de lucht ben gevallen. Alsof. Wetenschappelijk kan ik zes vaststellen dat niets wetenschappelijk vast te stellen is. Nou. Het is vreselijk. Ik wist het. Daar is eindelijk de aflossing. De vuurtorenwachter het begin van dit ware verhaal. Sippe Ja, ja. Windwest. Rustrest. Ik uh, ben de aflossing niet. Ik uh, ben hier verongelukt, zodat ik de oude schicht kan ophalen. Als de professor tenminste een beetje benzine voor me heeft, uh, met het oog op het rijden. Oh. Ik neem het niet langer. Mijn wrakhout is op. De visvangst is slecht. En morgen ben ik jarig. Dan val ik in het ouderdomspensioen. Ik ga hier weg. Ik gooi mijn baantje erbij neer. Pauw! Oh, men kan iets niet nedergooien wat niet bestaat. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. En uw lichttoren... ...existeert ja niet omdat hij niet op de kaart staat. Oh, nou, dat is... Uh, ...dat is dan mooi opgelost. Ik had het zelf kunnen bedenken. Uh, u, u kunt met mij meerijden... ...naar de bewoonde wereld, heer Misser. Als ik tenminste een beetje benzine krijg... ...van de professor hier. Dat werd geregeld. En omdat Tom Poes intussen met de assistent Pieps de ballon in de driewielen van de geleerde gewerkt had... en de heer Misser niet gehinderd werd door bagage, konden ze vertrekken. Gelukkig maar, ik ben aan het einde van mijn krachten. Tegen het eind van de middag leunde de bediende Joost uit het venster van zijn torenkamer en keek naar het overtrekken van de wolkenvelden. Het afscheid van de zomer... Maar met een goed glas port is het te verdragen. Als hier olivier op reis is. Ach, daar komt hij aan. En hij heeft bezoek bij zich. De vakantie is afgelopen. Ik zal maar een paar blikjes gaan openmaken als ik zo vrij mag wezen. Vakantie is geen ontspanning als je dat soms denkt. Oh, ik ben geheel uitgeput. En, en ik zou zelfs gelijk geknipt zijn als er geen Westenwind was opgestoken. En ik zou niet zijn afgelost. Het klopt toch maar precies met die wind. Paul, dat klopt ja niets. De wind is niet wetenschappelijk onderzocht geworden. Alles is goed afgelopen. Ik nodig u uit voor een voedzame maaltijd... die Joost zeker klaar zal hebben. Inderdaad, heer Olivier. Hmm. Ik heb mij verstout in een eenvoudige potage à la conserve... en enkele soeci choucroute voor te bereiden. Oh. Mag ik u voorgaan? Hmm. Goed afgelopen... Ik ben benieuwd hoe die westenwind op het eiland Wirral werkt. Wel nu, ook daar huilde de westenwind en de regen kletterde op het dak van de eenvoudige boerenhoeve. Maar binnen was het droog. Een aangename geur van knolle trok door de eetkeuken waar de familie hongerig aan tafel zat. Mm, gezellig, net als vroeger. Dit is nu waar ik altijd naar verlangd heb. Een rustige oude dag. Rustig? Voor jou wel, maar voor mij niet. Koken is geen mannenwerk. Ik lijk wel gek om hier te staan, terwijl mijn vrouw niets doet. Begin je weer, dit is de tijd voor de vrouwen, dat is maar goed ook. Mannen zijn tiranen, jij bent de ergste. is en oorlog, daar ben jij goed voor. Jij altijd. Ik wou dat pa opschoon. Ik heb honger. Doe het zelf, je aan. Het wordt tijd dat jullie manieren leren. De oh, Wat een weer! Ach je? Wie wint van zal sturm oogsten. Oh, ik had het kunnen weten. Oh, oh. Maar ik heb zo het idee dat het niet lang zal duren. Oh, met al dat geruzie en gesprek. Wat ik zeg, zuidenwit. Uh, nu breken we weer tijden aan waarin een vogel tonen kan wat hij waard is. Uh. Zwijg, Orde! Ik neem het niet langer. Ik zal zorgen dat hier orde komt. Ik richt de partij op, de Partij voor Orde, Vrijheid en Recht. Leven de pover! Voorwaarts, zijn doel! Naar het kasteel! We wapenen! We zullen vechten voor onze vrijheid! Opa zegt dat er geen rustig gemaakt moet worden! Au! Hij houdt van rust, Zegt hij! Ik waarschuw maar even! Zwijg! Orde. De oude moet zijn mond houden! Hij kan beter naar het rijkste huis van Oude van gaan. Ik ben de baas hier. En in het vervolg kun je me beter aanspreken met generaal. Uw gastelijkheid is zeer prijzenswaard, meneer Bommel. Mm. Ja. Mm. Maar het is schade dat u mijn apparatuurplatten verzinnet. Ik zal opnieuw moeten aanvangen met de studering des windes. Ach, die wind, die hebben we genoeg bestudeerd. Eerst begreep ik het niet zo goed, maar door mijn diep gedachtenleven weet ik nu precies wat er gebeurt. Ja. Hm. Kijk, eenvoudige lieden hebben er gauw last van wind. Het gaat er maar om uit welke hoek die waait, als u begrijpt wat ik bedoel. Uit de ene hoek komt een generaal met recht en orde, en uit de andere hoek komt een kadet die altijd gelijk heeft. De, uh, die komt met gelijkheid, bedoel ik. En de eenvoudige lieden vergeten alles van vroeger en waaien met iedere wind mee, terwijl men een heer altijd wil ramponeren. Dat, dat is moeilijk, hoor. Net wanneer men gewend is aan het ene, verandert de wind en dan komt het andere. En, en prettig is het nooit, maar ik heb de enige manier gevonden om geen last van de wind der verandering te hebben, en dat is om gewoon maar een heer te blijven. Uh, wat jij, jonge vriend? Ja, ja. Hoort u wel dat de storm afgelopen is? De wind is zuid. Nu trekt Obel Repel uit. Ja. Het is ja allemaal zeer onwetenschappelijk. Maar de wind. Het is recht aangenaam.